eerlijk dope shit hier Hinderlijker uh. Ze noemde me een kutkind vroeger Maar ik vond het chill man Want ik vroeg dan altijd Kom jij te pil dan bouw. Die ik snel grijp, nooit heel lang. Leuk ze de tyfus en ik zorg dat ik ook kwam Wonen niet alleen, nigga, ik kan wonen in je thee Voed me snicker, ik krijg er haaier dan de Milky Way. Geen rapper lukt het om op mij te schijten, blijf die rapper smeken, dus heb altijd pleisters bij me. Ook en pimp de game, toch blijft ze bij me. Dek hangst van je bitch, dus ze blijft me rijden. En ik loop die chickies hier als John Ibra. Oh, het verschil tussen mij en hem, nigga die klaart hoogst Al oh, kick ik af first nigga, weet je dat ik raak. Punchline, kings sla die rappertjes, zie KO. Gewet om ik heb me echt etter Freestyles op de groep dat leden me vet rapper. Ik spoedte me dope en ik kon het wegzetten. Door de junks op mijn hoek werd ik zelfs een bestseller. Ja, nigger is lauw, maar een nigger die hate spit. Je weet dit geen. Dat ben ik zonder dat ik bij Kate zit. Vergevorderd die niggas, de basic Star Wars niggas. Fixie man, wat niet echt is, iets wat ik niet ben. Je haat mij ha, omdat je de shit niet bent. Dat heeft geen zin als dreig bij die je 50 cent, want ze zijn allemaal baatjo en allemaal straat. Maar ben je niet bang? Nee, omdat ik mijn mannetje sta. Ik kook hem niet. Ook al zijn ze allemaal gaar, ik maak af. Yes, omdat ik ze allemaal klaar. Want ik grijp die instrumentals en bied ze. Kik de snare los. Hier wil je echt geen beef, Nee, bid tot je god, nigga, toch verlies je. Want ik verdedig mijn nek als priester. Brr.